De gemeente Roermond maakt zich zorgen over het geplande optreden van een extreemrechtse metalband uit Rusland. De gemeente heeft de AIVD gevraagd onderzoek te doen naar de risico's van het concert. De Roermondse popzaal De Azijnfabriek heeft de Russische band Temnozor geboekt voor 16 januari. Temnozor is een black metal band die koketeert met het nationaal-socialistische gedachtegoed. De cd's van de band zijn uitgebracht op labels met name als Hakenkreutz Productions. Burgemeester Van Beers van Roemont hoorde pas een paar dagen geleden van het geplande concert van de Russen hun eerste optreden in West-Europa. Van Beers overweegt een verbod als de AIVD zegt dat er grote risico's aan verbonden zijn. Ook Italië wil bodyscanners gaan gebruiken op zijn belangrijkste luchthavens. Het land wil de scanners inzetten bij vluchten met een hoog risico op een terroristische aanslag. Om te beginnen op de grootste vliegvelden in Rome en Milaan. Minister van Binnenlandse Zaken Maroni heeft dat gezegd in een Italiaanse krant. Komende week overlegt hij met de top van de Italiaanse luchtvaart over de inzet van de scanners die door de kleding van reizigers heen kunnen kijken. Eerder maakten Nederland en Nigeria al bekend dat ze bodyscans gaan inzetten om vliegtuigpassagiers te controleren. De maatregelen zijn genomen aanleiding van de mislukte aanslag met kerst toen een Nigeriaan een vliegtuig boven Detroit wilde laten ontploffen. Voor de kust van Somalië hebben piraten een vrachtschip gekaapt. Het schip vaart onder de Engelse vlag, maar de bemanning komt uit Bulgarije, Roemenië, Oekraïne en India. Die Asian Glory was op weg met auto's van Singapore naar Jeba in Saoedi-Arabië. Het is niet bekend waar het schip zich nu precies bevindt. Het weer. Vooral in het noorden en noordoosten valt enige tijd sneeuw. Het is rond het vriespunt. Vannacht en morgen valt vooral in het zuiden en langs de kust nog sneeuw.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 Dus correct. Dus en dan nou, komt er nog een kerstverbranding. Het was een hint, maar... Wordt er nog een uh, kerstverbranding, uh, kerstbomenverbranding op het stand georganiseerd? Daar gaan we zo dadelijk even naar kijken. Oké, okay, doen we. we. Een hele goede opmerking van je. Ja. Dus uh, daar komen we zo meteen even op terug. Eerst hebben we nog een tweetal platen en nemen contact op met Willem van deze Op het c Park Ik zal aanwezig tijdens de vrije trainingen. De nieuwjaarsreus die morgen verreden wordt En dan hebben we het over het uh, Wieter Endurance Kampioenschap. Mondvol. Mondvol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 Zet die ballen weg met die kerstboom, uh, alles opruimen. Je <laughs> Gino Van en uh, People Can't Move. De kerstboomafbrekplaat van vandaag, zo op deze 2 januari 2010 bij Somfort op zaterdag. En we gaan over naar het circuitpark Somfort. Race Radio. Report. Want daar is het inderdaad tijd voor geworden. De race update. En we hebben het over de nieuwjaarsrace. De race die morgen verreden gaat worden op het circuitpark Sanford. Maar vandaag zijn al de vrije trainingen aan de gang. Die zijn dus juist gestart om drie uur. En Willem van Dessen hebben we aan de telefoon. Goedemiddag Willem. En de beste winsten.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 Een groot en, nieuw oh, nieuw Onder het genot van een euh, hapje en een euh, drankje. Uh, waarschijnlijk uh, zal het uitermate gezellig worden. Die jongens van wat kennen. Uh, troep, uh, er zal ook uh, lekker voor warmte gezorgd worden. Neem ik aan door middel van vuurkorven. Noem maar op. Ook uh, iets uh, ja, waarvan ik zeg nou als je het wil. Ga erheen, Want het is uh, uitermate gezellig. En uh, jullie kennen hou je ook wel van een stukje gezelligheid. Maar tuurlijk, juf, tuurlijk. tuurlijk. dichterbij hè. Ja. Wij we hebben werkoverleg om 5 uur, dus we mogen, wij kunnen niet. Dat je je erin hindert, dat je nou zoiets mooi kan. Werk gaat voor het meisje, helemaal goed. Hey Willem, we lezen een hele strenge boodschap hier van de circuitpark-directie. Sessies van vandaag vinden, vinden plaats op het Grand Prix Circuit zonder chicane.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 Nou, dat is voor jou misschien een nieuw uh, bericht... ...maar dat is tijdens iedere vrije treisdinger. Oh, is, is het echt waar? Ja. Nee, maar dat zal ik uitleggen. Ja, leg het even uit dan. Het de tijd uh, natuurlijk dat korte circuitje gehad, hè? Dan uh, ga je hun terug op... ...en als je even op de hun terug bent... ...dan kan je rechtsaf gaan... Uh... Om het korte circuit te nemen. En dan moet er voorkomen dat iemand denkt: Nou, ik neem even het korte circuitje en ik gooi hem er weer tussen. Ja, dat is toch wel een stukje wat gevaar met zich mee, denk Concurrentievervalsing. Daar <laughs> nou, buiten het feit van de snelheid dat je een uh, korte rondje rijdt en uh, dient te gevolgen je tijd ook sneller is. <laughs> dat is ook uh, natuurlijk het stuk uh, veiligheid. Dat er niet in één iemand ergens vandaan komt uh, waar je hem niet uh, verwacht. En dat is rijden. de reden. En uh, de chicane dan, dat is even uh, na de. Of even ja, even uh, na de slotenmakerbocht hebben ze dus een chicane gelegd die weinig gebruikt wordt. Wordt vooral gebruikt met uh...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 Het. De studio loopt gewoon door, maar hij stopt er niet in één keer mee. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat nou mogelijk? Nou, dat, dat, dat vragen we ons inderdaad. Een kopietje? Een kopietje? Nee hoor. Nee, hoor. Geen Heem, kopietje. He he helemaal origineel. Nou, dan heb ik een. Mariah Carey, was het in ieder geval. oké. Okay. Mm -hmm. Nou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 Op Salford, lokale omroep voor Salford, hoorde je de zingel van Kate Bush in the Watering Heights. Er yeah. uh, uh, ja, uh, kan, kan uh, nog een berichtje liggen. Oh, je hebt een berichtje, ja. gaat er soms over dartern, want dat vond ik wel interessant wat je net ja. vertelde. Dat van uh, Raymond van Barneveld, die heeft op dat uh, toernooi een uh, 9 gegooid.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 Erg veel plezier aan de Lakeside live op de BBC. De NBC, toch? Was dat? Ja, heel goed. Ja, Net alsof ik er verstand van heb. Doe je goed. <laughs> okay. Doen er trouwens nog Nederlanders mee? Of zijn de meest volgens mij die, die PDC overgestapt? Ja, ja Koos Stompé doet mee. En die, is, die, die is begon zijn eerste ronde heel erg goed. Want die is een van de favorieten. Wist hij eruit te starten, om het zo maar eens te zeggen. Maar inmiddels heeft hij ook het loodje moeten leggen. Dus het gaat nu om Van Barneveld. Oké, okay, nou. Nou, we houden je op de hoogte bij CFM. We gaan een plaatje draaien van Patrick van Kessel. Onze eigen Zoonvoetse van Kessel Live. En dit is California Dreaming. California Dreaming. van Kessel optreden met zijn bed van Kessel live uh, had in de Danssee hier in Zomvoort. En dit is een live opname die daar uh, destijds gemaakt is. Ja. door de, de California Dreaming. Gedurfd. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Snel weer over naar Willem hè? Naar Circuit circuitpark Zomvoort, de Winter Endurance Kampioenschap. De race die morgen verreden wordt op het circuit is de nieuwjaarsrace. en Vandaag zijn de vrije trainingen Willem.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 Oké, okay, en uh, dus GT4 gaat door. Sponsor is nog een vraagteken. Uh, heb je enig zicht op wanneer uh, de eerste racewagens uh, de baan op gaan, uh, Willem? Nou, ik kijk net, uh, er waren de twee auto's van Mitch, uh, het Golf, uh, die uh, ja. op de baan waren. Maar ik zie nu dat er uh, code rood gegeven is. Ik weet niet uh, of er misschien toch wat plekken zijn dat ze zeggen, nou, daar moet nog wat aan bijgeschaafd. Dat is uh, te link. Maar ja, we hebben tot 7 uur de tijd. En uh, ja. ja, dat is wel ongetwijfeld... Uh,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 die komt daar aan met een rolstoel, die houdt die rolstoel naar boven en die gaat daar boven op zijn heuvel in die rolstoel zitten en die zit daar nu in deze verrekte chaos <lacht> weer twee en 3 uur en die ja die zit af en toe een autootje voorbij rijden. Driekwart moet toch af en ja, uh, ja. Maar heeft bent nog op is uh, diep uh, gefroren Oké. Oké. Maar alle respect uh, daarvoor. Oké, okay, hey, uh, we zullen afspreken dat we ongeveer met een half uurtje weer bij elkaar terugkomen. Kijken of er dan uh, auto's de baan in zijn. Ja, dat gaan we zeker doen. Ga ik uh, even de andere kant uh, op. In het uh, voorjaar ook wel een uh, beetje dat bekend daar Ja, doe ze de groeten in, uh, in de Mickey's, hè? Dat zullen we zeggen. Met name de dames daar. Doe ze, ja, doe ze even de groeten van mij. <laughs> ha, ik doe, uh, op, dan ga doen we. gaan kijken of ik daar nog wat uh, verder heeft. zijn. Oké, okay, dankjewel Willem van des, vanaf het circuit Park Zandvoort. Straks weer uiteraard terug bij Willem over een half uurtje. wat je aan om die gauw oude te horen op de radio. Letter Sunshine and Aquarius van The Fifth Dimension. Ja, jaren. En toen zei ik tegen jou, van nou Letter Sunshine, die ken ik ook nog in andere versen, weet je wel. Die is een beetje later gemaakt en zo. Een beetje dansbaarder. Ja, disco. voor de jeugd van tegenwoordig, zoals dat heet. Ja. Nou, zullen we die als laatste zo voor vier uur gaan draaien? Ja, is dat alweer zo laat? Ja, wel. Ja, wel toch? Of niet? Even op de klok kijken. We naderen de klok alweer van vier uur. Het is... Ja, ja, ja. Gaat de goede kant op. Gaat de goede kant op. Nou, milk en sugar zijn hier en letter sunshine. En dus even kijken of je, of je de tekst een klein beetje herkent in dit plaatje. Oké. Okay.